Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika heeft vandaag een vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro in beslag genomen. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Het vliegtuig stond in de Dominicaanse Republiek en is nu overgevlogen naar Florida. Volgens Amerika zou de aankoop van het toestel ingaan tegen de opgelegde sancties van het land. Polen zegt dat het Russische raketten die in het Oekraïense luchtruim bijna Polen bereiken, neer gaat halen. Zo wil het land zijn eigen inwoners beschermen. Maar de NAVO is daar minder blij mee... vertelt verslaggever Christian Pauwen. Ja, de NAVO zegt al daarom tegen Polen... doe dit niet, want hiermee riskeer je... een aanval door Rusland. En daarmee riskeer je dus ook dat het hele... bondgenootschap die oorlog ingetrokken kan worden. Nou, daarover zegt minister Sikorski... de minister van Buitenlandse Zaken... het feit dat wij lid zijn van de NAVO... dat is niet belangrijker... dan onze verantwoordelijkheid... als regering om onze burgers... en dus ook ons luchtruim daarom... te beschermen. Het is al een aantal keer gebeurt dat raketten en drones door het luchtruim van Polen zijn gegaan. Vanmiddag is een vrouw neergestoken bij een supermarkt in Bergen op Zoom. Daarbij is ze licht wond geraakt, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. En nu hoor je vaker dat katten in een boom klimmen en er een tijdje niet uit durven te komen. Maar kat Felix in Leeuwarden zit al bijna een week vast in een boom en durft nu dus niet meer naar beneden. De brandweer is al twee keer langs geweest en telkens klom Felix nog hoger de boom in. Kom, Felix! Ik ze wel onder de boom te roepen, maar ja, ze komt niet. Ze, ze kijkt wel, maar ja, ze komt niet. Hij ja, is heel vervelend. Het is echt de kat uit de boom kijken, zoals ze uh, letterlijk even figuurlijk zeggen. Ja. Ja, zelfs een man van een hoveniersbedrijf klom in de boom om Kat Felix veilig naar beneden te krijgen. Maar ook dat gebeurde zonder succes. Dan het weer. Vanuit het zuiden van Limburg trekken er pittige regen- en onweersbuien richting het oosten en noorden. Morgen een bewolkt dagje met zo nu en dan kans op regen. Het wordt dan 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Nog één file en wel op de A10 de ringweg Amsterdam... tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Oud-Zuid 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Alternative FM. Wat gebeurt er omheen? mee? Zien alleen een kleine beetje money in de vee. Niemand die me vraagt van, ben je wel oké? Okay? Maar wat er verdiend rijk hier op de zeeweg mijn jongens zitten al jaren maar bezoeken melk elke week moeders hebben tranen en de junkies zoeken beest Maar wat er verdient rijk hier yeah. op de zee yeah. Yeah. Ik is dit, ik is dat. Ik denk, what the fuck? Beste van de blok, ik krijg geen sushi maar een zak betaald Als ik alles pak, move ik kassen aan de dak. Ik fuck mijn band op, ik rijd te hard, geen slap op. Hands, baby, heel snel. Beste plaats, veel geld. Gaat je door relax, ik poot niet dat je weer te veel belt. Toxics, ik mij, het mij. en hentai. Ik kijk, mijn spiegel, rij relax, omdat ik nekker heb. Interview, nee, interview. Dikke tonnen voor mijn deals. Kleine jongens gaan van broma's, na pakketten zijn gezield. Mijn trek zoet, die is nieuw. Ik zweer, ik voel me fris. Weer een nieuwe banger, pas die gooit hem in de mix. Wat gebeurt er om mee? heen? We zien alleen een kleine beetje money in de fame. Niemand die maar vraagt van ben je wel oké? Okay? Maar wat er verdiend rijk hier op de zee yeah. Wat gebeurt er om me heen? De jongens zit al jaren maar bezoek hem elke week Moeders hebben tranen en een junkie base. de junkies zoeken beest Worden verdiend rijk hier op de zee. Want ik weet van gemak, zucht, hap, lucht Mijn brieven in mijn zak, stiekem op. dat ik stiekem op Krijg van wat ik pak Niemand redt je haag, ik pas wel op met wie ik lach Of wie het meet, ik ben gekomen ook alleen Dan ga ik weg, heb ik me fit nog steeds gemest Die met mijn Nike Stap ik de ring en dan voel ik me net Nike Geen geld, hebben, nou te honger ook Begonnen brood, maar ben nooit gestopt met ik geloof Dus kan nu al mijn jongens blij zien Money and peace is aan niet, kleine jongens zitten vast voor de halve kie. de calling me. Please don't talk to me. Ken mijn banden op de zeven. Ik wandel niet. Wat gebeurt er al mee? Zien alleen een klein beetje money in de veen. Niemand die me vraagt van ben je wel, oké. Okay? Maar wat te verdienen rijk hier op de zeven. Wat gebeurt er al mee? Jongens zitten jaren, maar bezoeken melk de weeg. Moeders hebben tranen en de junkie zoeken bees. Maar wat te verdienen rijk hier op de zeven, Die rode BMW was alweer gespot bij mij in de straat hoor. Want die jongens wonen schuin tegenover mij in de straat. Deze heren Siggy en Dins. En het nummer, dat is het titelnummer van het album wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Op de Zeeweg. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in uur nummer 2. Want we zijn inmiddels alweer uh, ja, in 2 uur aangeland. Maar dat is dan wel ook meteen het live gedeelte. Want uh, ja, we hebben daar natuurlijk ook iemand voor uitgenodigd en dat is geen onbekende en, uh, in dit programma, want het uh, oorspronkelijke programma is natuurlijk altijd het FFM, uh, maar 3 voor 12 Noord-Holland maakt daar graag gebruik van. Sinds 2020 is dit programma begonnen en Lisette Aviva, onze gast, heeft ook nog iets met dat jaar in 2020, want jij was namelijk een van de drie die in die zomer bij ons nog gespeeld heeft. Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond. Oh, ja. ja, dat was mijn eer. Ja, ja in want... In de uh, coronatoestand. Ja, ja, dat was uh, in, uh, de, midden in de pandemie. Uh, Roog Heid van Holst, uh, Julian aan Keurbezoek en jij. Dat waren de enige. En voor de rest uh, ging uh, nadat volgens mij Julian aan Keurbezoek voor het laatst uh, geweest was, ging de boel al weer dicht. En had uh, jij uh, je optreden nog uh, mooi mee weet, uh, weten te nemen. Dus... Uh, het was ook een jaar waarin jij volgens mij ook materiaal hebt uitgebracht, dacht ik zo. Ja, volgens mij eerder dat ja. jaar had ik een singeltje uitgebracht, inderdaad. Ja. Ja. Hoe lastig uh, was dat om uh, in die pandemie te werken? Ik, ik meen dat je er ook nog iets over gezegd hebt. Dat weet ik nog. Maar goed, uh, hoe was dat in die periode voor jou? Ja, een beetje, een beetje dubbel. Want uh, ik, ik vond uh, de, de rust eigenlijk ook al fijn. Mm -hmm. Uh, vooral om de rust en de ruimte te hebben om te schrijven en dat er eigenlijk niemand aan je kop zeurt. Ja, precies dat was het. Maar uh, als je dan uh, ja, je liedje uitbrengt, is het toch wel, merk je toch wel dat, dat menselijke contact. Zeg maar. Als je dat werk af hebt gemaakt, dan merk je gewoon, oh ja, er zit een soort van een enorme dikke muur mm -hmm. tussen het delen. En het live spelen is gewoon wel ontzettend belangrijk. Dus voor het schrijven was het te gek. Ja. Voor uh, wat, alles wat erna komt. <laughs> Helemaal shit. Ja, maar uh, ik weet wel dat je die ruimte ook ja, behoorlijk genomen hebt om het uh, schrijfproces ja, bij jou uh, te doen. Want je neemt enorm de tijd voor, uh, voor zaken. Hè? Want het is niet zo dat uh, als jij iets nieuws hebt, hoppatee, een week later dan uh, uh, gooien ze het uh, eruit. Jij bent iemand van je spaart het op en dan uh, ga je het heel langzaam allemaal een beetje uit te lopen brengen... als ik jou zo inschat. Want dat was ook bij de vorige keer... een beetje het geval, toch? Ja, zeker. Maar het is ook best wel... Een, uh, voor, voor de muziek die ik maak... is dat ook wel... noodzakelijk. Omdat hm. ik altijd wel heel graag... Uh, voor mij was muziek eigenlijk... een van de eerste middelen waarvan ik dacht... Oh, ik kan hier echt iets in communiceren. Hm. En ik heb het idee dat mensen naar mij... luisteren als ik zing. Ja. Ik ben niet altijd een prater geweest. Dus vandaar dat ik dat heel erg als een kostbaar medium zie. Dus ja. alles wat ik zing, dat wil ik ook 100% menen en uitdiepen. Ja. En er echt iets mee vertellen. Dus dat is voor mij ook best een kostbaar, mooi proces. Ja, is, is dan muziek een mooi middel om dat introvert, wat je dan misschien een klein beetje in je hebt... om daarin alles te uiten? Is dat, ja, uh, is zeker. Dat het, uh... zeker. Ja? ja, voor mij heeft muziek... Uh, ik ga er ook uh, straks wel een grappige nummer... Uh, overspelen die daarmee te maken heeft, maar dat vertel ik later wel. Ja, dat klopt. Te veel. <laughs> ja. Um, maar uh, voor mij is zingen eigenlijk als eerste veel makkelijker geweest dan praten. Ja. Maar als klein kind al. Ja. Uh, dus, uh, want hoe was je dan als klein kind? Mijn eigen wereld, hè? Ja. Uh, mijn eigen taal. Een beetje in Lala Land of zo, of zoiets? Nou, nee, niet in Lala Land, maar gewoon uh, je, je je eigen ding en uh, je eigen wereld. Um, ik kon ook niet zo makkelijk praten. Ik stotterde veel. Hmm. Dus uh, voor mij, uh, met, met muziek had ik daar geen problemen mee. Of in ieder geval met zingen. Dan, uh, dan ging dat goed. Ja, ja want ik, ik ken mensen bijvoorbeeld die en, uh, gewoon ook heel erg last hadden van stotteren. En die gingen op een gegeven moment een snel radioprogramma uh, doen... In de tijd dat ik etenpiraat ben geweest. En ineens was dat slot stotter ineens verdwenen. Dus dat vond ik dan ook weer zoiets van. Ja, dat is dan het wereldje uh, waar je dan helemaal in opgaat. En dat is dan helemaal voor jou. En je hoorde nooit dat iemand dan stotterde. En voor jou is dat eigenlijk dan hetzelfde ja, verhaal geweest. Ja, zeker wel vergelijkbaar. Ja. Ja. Ja. Um, over jou, want uh, ja helemaal onbekend ben je niet. Want er zijn ook mensen die vroeger naar het programma, het illustre programma... van Mantheis van Nieuwkerk... hebben zitten kijken. En daar schoof jij... één keer aan. Kan ik me herinneren? In de Wereld hoor. Ja, door. En toen gaf dat. je nog een uitleg... over muziek. Kan ik me nog herinneren? Ja, ja dat klopt. Wat was dat ook alweer? Uh, nou, eigenlijk... Uh, ik, ik heb altijd de muziek van de Beatles... altijd heel erg interessant uh, gevonden. Er zit gewoon een hoop in. En mm -hmm. ook nog steeds. Ik kan er nog steeds heel erg van, uh, van genieten. Mm -hmm. Maar... Um, voor mij is het heel erg ook uh, een soort inspiratiemateriaal... Om, om naar te kijken van oké, okay, stel als je vast zit, wat, wat kan je dan doen? Uh, om dan gewoon maar een random voorbeeld te geven. Dan heb je bijvoorbeeld het nummer Michel van ja. de Beatles... En dan denk ik, goh, ik heb nog nooit een nummer geschreven met een naam erin. Hmm. Laat ik dat eens doen. <laughs> ja, ja. <laughs> Gewoon dat ja. soort dingen. Of beginnen bijvoorbeeld met een, uh, dat, dat de zanglijn eigenlijk iets minder boeiend is. Maar dat de gitaarlijn juist heel erg catchy is. Ja. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja. Weet je wie er ook heel veel over kan vertellen? Dat is uh, Jorik van Noorden. Ja, dat geloof ja. ik. Ja. Ja. ja, Jorik is dus een ja. beetje een assortiment van gemeenschappelijke kennis geworden... via P.E. en Bond, die er ook wel eens regelmatig aanschuift. Dus ja, daarom weet ik dat. Maar goed, dat is de andere Beatle-fanaat. Bij jou is dat dan ook. En je hebt dat toen, tijd, want je zat er echt met een goed oor naar te luisteren... van goh, die Lisette, die weet daar wel heel veel van, in ieder geval. Uh, dan over jouw uh, muziek, want hoe ben jij met muziek uiteindelijk begonnen? Ik ben begonnen, dan ja. gaan we heel lang terug. Ja. Maar gaan we echt heel ver terug? Of gaan we... Nou, <laughs> laten we maar beginnen bij, uh, bij een beetje waarbij je nou echt ja, bewust waar, bent en dat je de opleiding bent begonnen aan de HKU. Want dat is een beetje uh, de achtergrond die je gedaan hebt, toch? Ja, ja ik, ben, uh, ik, ik heb daar jazz en pop vocals uh, gestudeerd. Mm -hmm. En um, ik was in het begin wel een beetje gitaar aan het spelen, maar nog niet echt. Mm -hmm. Of althans, uh, ik, had, ik, ik heb het mezelf aangeleerd als, uh, als tiener. Ja. Maar uh, daar uh, op, het, op de HQU werd me wel heel erg aanbevolen van... Oh, je kan best wel wat gitaar spelen, ga daar meer mee doen. Ja. Um, dus ik zie wel de HQU als een soort van wieg ja. waarin... Uh, het kind is gelegd wat nu tot hier, uh, hier <laughs> tegenover je zit. Ja, uh, want uh, ook, ook iets. Uh, jij hebt een behoorlijk apart stemgeluid. Hè? De, de, de, de vergelijking is denk ik ook wel gemaakt. Want jazz vocals, dat hoor je toch heel sterk terug in het materiaal wat je maakt. Dat is met name de stem. Maar het is niet altijd, uh, nou, het is eigenlijk bijna helemaal geen jazz. Het is indie en met uh, ja, wat ik uh, dan noem met een fikse dosis Dream uh, zit, er, zit erin. Dat is een beetje wat jij, uh, wat jij maakt. En dan hoor je dan de stem en dan denk je: Vrek, het uh, lijkt wel een jazz-zangeres. Maar ja, mm -hmm. dat zeg je nu net ook. Van, hoe komt dat? Uh, wat vond je er dan, dan toch mooi aan het verhaal met, met jazz? Nou, uh, ik heb natuurlijk altijd al gelukkig de stem gehad die ik heb. Ja, ja. <laughs> En uh, um, ik heb uh, vroeger wel als tiener wel gestruggeld met mijn geluid van goh, waar zou dat nou passen? Hmm. En uh, eigenlijk op de HKU, omdat dat dus een combinatieopleiding is tussen jazz en pop, vond ik eigenlijk eindelijk een plek waarvan ik dacht: hé, hey, volgens mij klink ik hier wel oké. Okay. Ja. <laughs> um, uh, dus, dus voor mij is heel erg de jazz eigenlijk meer een soort van de, de plek geweest waarvan ik dacht: oh, nu kan ik eigenlijk eindelijk mijn stem een beetje ontdekken wat ik nog meer kan. Hmm. En uh, zodoende dan op een gegeven moment je eigen draai eraan maken als je eigen werk uh, schrijft. Dat is een duidelijk verhaal. Uh, we gaan nog even één nummer draaien, die duurt iets korter dan 2,5 minuten. Dus, uh, dus ik heb 2,5 minuten ja, de tijd om naar mijn krukje te, lang, uh, <laughs> te gaan. Ja, naar je kruk te gaan. is goed, hè? Ja, nee, dat is goed. Dus dan weet je in ieder geval dat dat uh, eraan zit te komen. Uh, maar eerst uh, laten we iets nieuws horen, want dat uh, komt morgen uit. Het is dus wel heel, heel leuk, uh, zo'n uh, mailwisseling die je dan voert met iemand. En dat gaat dan over een mail die dan niet aankomt. En uiteindelijk komen de mails nu wel aan. Dat is dan altijd wel weer fijn. En dan vraag je op een gegeven moment: Goh, wanneer komt dat singeltje uit? Ja, nou uit? Ja, dat komt morgen uit en waar kom je dan vandaan? Uit, uh, oorspronkelijk uit Valkenburg, maar ik woon tegenwoordig in Haarlem. Ja, dan tel je mee uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want dan uh, ben je gewoon in ingezeten hè? En mag je uh, hier uh, fijn en gezellig in de vloedgolfuitzending zitten. Oh. Dit is over Anna Marks en haar tweede single, Like That. Hoe die single ervoor heet, of race-single, je zo. Baby, why so sad? Don't let it get to your head Why would you do me like? Why would you do me like? Why would you do me like? De vorige single heette Bruces en nu komt ze met een tweede single Anna Marks. Voluit heet ze Anna-Lotta Marks. En ja, ze komt uit Valkenburg, daar komt ze vandaan. En ze heeft haar studie uh, hier in de buurt uh, gedaan. Namelijk in het conservatorium Halem. Uh, conservatorium uh, dat is het onderdeel van In Holland wat uh, je kan zien als je met de trein... Van Zandvoort naar Halem, dan kom je er praktisch langs en daar uh, heeft ze haar uh, studie gedaan. Uh, dit is haar tweede single en als je het een beetje goed uh, hoort, dan zit daar toch ook wel een klein beetje Billie Eilish in. Dus dat uh, is een beetje uh, wat ze maakt. Het is, uh, moment is daar, want uh, we gaan uh, beginnen met, uh, met zes nummers, maar liefst van Lisetta Viva. Ehm... Um, ja, we hebben natuurlijk ook nog een EP. Daar komen we natuurlijk uh, gaandeweg dan Komen we daar nog even op uh, terug. Maar uh, het eerste nummer wat we gaan horen: dat heet Kitchen Table. This morning, you left your bread on your plate Have eaten, curled up to fit your teeth Oh, those little bite marks Coffee stains all over the kitchen chair. Brew too hot, so you thin it out with water. Nothing too bold, nothing too strong. This kind. Keep me going on staring me down and whispering my... wat uh, klinkt als iemand uh, het heeft over een keukentafel. Nou, dat is meer dan alleen een keukentafel. Want ik zie eigenlijk als het ware heel langzaam een beetje dat zonlichten... wat er op een zondagmorgen ergens tussendoor begint te komen. En dat een beetje... de verse croissantjes net uit de oven komen. Dat beeld heb ik een beetje... bij, bij, dit, bij deze song. Ik weet niet of dat, of dat... ook zo is, Lisette. Ja, die sfeer komt uh, heel, uh, heel dicht bij de buurt. Zie je, Kijk. <laughs> er zit toch wel degelijk... een, een sfeervol een verhaal... en zit er een beetje achter. Uh, daar gaat, denk ik... het volgende nummer niet over. Maar het is... Uh, ja, uh, de Fransen hebben het over leven, maar als we het dan op zijn Frans uitdrukken, dan zeggen wij un vie. Green. Sigh and out, words that sting my reckless mind, salt that is foaming at my mouth, I Why do I lose more than I gain? I'm told the world is built on air and flow. But that's a lie to keep me safe. Balance will never start a change. Hier moet je de stilte even toch een beetje laten vallen. En dan pas met het applaus komen. Maar goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, naar het volgende nummer alweer eventjes met Lisette even praten. Want ja, uh, nieuw materiaal. En dat moet natuurlijk ook allemaal even besproken worden. Uh, maar eerst uh, luidruchtige muziek. Iets steviger materiaal om weer een beetje ook weer uh, bij de les uh, te komen. En dat is uh, van deze jongens De Kruk, heette zij. En het nummer dat heet Fisherman's, nee, Going Mad. Bent heeft eerder meegedaan aan de finale van de popprijs Amstel en Meerlanden. Daar hebben zij in gezeten. En dan heb ik het over De Kruk. En als je denkt De Kruk, wat is dat? Nou, dat is afgeleid van dat gemaal wat ergens buiten Heemstede op het gebied van de gemeente Harlem Meer staat. En daar hebben die jongens hun naam aan ontleend: De Krukjes. En daar hadden ze hun offerruimte en hun repeteerruimte. En zo is de bandnaam eigenlijk ontstaan. En na, uh, naast Going Mad, dat dateert van vorige maand... hebben ze ook nog een andere single uitgebracht. Een dubbele single, Fisherman's Friend. Goed, um, Lisette zit weer tegenover ons. Want ja, um, schrijven, want hoe werkt dat bij jou? Uh, moet je, je ervoor toe dwingen of uh, komt dat aanwaaien? Hoe, uh, waar, waar gaan, en, en waar gaan je liedjes over? Dus eerst hoe... Schrijf je? Oh, zijn, uh... Ja, het zijn twee, bijna twee vragen in één. Maar goed, we beginnen eerst <laughs> maar bij het eerste. Dus het zijn wel dus... twee hele goede vragen. Ja. Dus uh, vooral uh, blijven stellen deze. Ja. Uh, uh, maar eerst even over hoe het schrijfproces uh, bij jou uh, werkt. Uh, het schrijfproces is eigenlijk, uh, gaat eigenlijk best wel vanzelf. Dat ja. is eigenlijk altijd wel zo uh, gegaan. Hmm. Um, maar ik heb ook vooral gemerkt, ik heb uh, dit, uh, dit jaar aan twee schrijversresidenties uh, meegedaan. Mm -hmm. Dus dan krijg je gewoon tijd en ruimte um, om heel veel werk te maken. Yeah. En ik merk ook, als je dan in zo'n stroomversnelling zit, waarbij je niks anders doet dan dat, dan komt er een hoop uit. Ja. Uh, wat, <laughs> um, ja? Het is gewoon zo, als ik mijn gitaar in handen heb en ik hoef er niet eens per se actief aan te denken van ik ga nu iets schrijven of zo. Komt bij jou. Er komt, er komt ja. gewoon iets uit en dan gaat dat. Ja, wat, maar wat, wat heb je daar dan van opgestoken van datgene wat je nou net uh, verteld hebt? Ja, je... ik heb uh, meegedaan aan de playground residence. Mm. Uh, daar, daarvoor kun je dan, uh, kan je aanmelden en dan word je geselecteerd om uh, daar mee te doen. En uh, ik was uh, in februari was ik uh, in Polen voor tien dagen lang. Dat had ik voorbij zien komen op de Zeker. socials. Ja. En daar heb ik gewoon uh, tien dagen lang uh, in alle rust een hoop uh, werk kunnen schrijven. En um, wat ik daarvoor eigenlijk van heb meegenomen is dat ik eigenlijk uh, mezelf gewoon moet laten. Ja, ja met, met <laughs> dat, rust laten of, of wat dan ook? Of hoe nou, gewoon, het? gewoon dat, uh, dat goh, uh, stel je hebt uh, tien minuten voordat je even weg moet. Ja. Pak even een gitaar en probeer wat te maken. Neem het op. En uh, gooi het op een grote berg met de andere ideeën. En uh, kijk het later weer terug. Ach, ja. het gewoon niet zo inplannen. Dat nee. van, uh, nu ga ik er aan mijn bureau zitten. En... Het is een beetje ongestructureerd werk eigenlijk. Het is heel ongestructureerd. Ja. Ja. En dat werkt voor mij eigenlijk helemaal goed. Ja. Uh, dus dat laatje <laughs> gaat ergens open. van. Kijk eens even wat ik nog uh, heb liggen. Even afluisteren. En dan ineens. Oh, dat is het ja. eigenlijk ook niet verkeerd. Heel vaak ook de meeste nummers die je gaat horen. Die zijn eigenlijk ook gemaakt uh, bij dat soort uh, ja. door dat soort toestanden. Dat ik iets uit het laadje trok. En dat ik dacht. Oh, dat is eigenlijk best wel beter dan ik dacht. Ja, uh, dus kitchen table kan al een hele lange tijd al ergens op de plank hebben gelegen. Oh, nou, die is wel in, uh, in februari geschreven oh, okay. in, Polen. in Polen. Allebei, ah, allebei. Die, die ik net heb gespeeld. Okay. Ja. Wat, doet het, wat heeft het land dan met jou gedaan in dat opzicht? Nou, ik denk. Um, het was de sfeer. We, we zaten, want er waren meerdere uh, residenten daar. We zaten eigenlijk in een huis vlakbij uh, de Poolse kust. We zaten ja. in Sopot, dat ligt naast Gdansk. Ja, een uh, ja, stad uh, uh, met een grote geschiedenis. Zeker. Ja. Uh, en vooral, ik weet niet, uh, Polen aan de kust, uh, midden in de winter. Het, was, het, het had wel wat. Het was ja. koud, het was mistig. Het was een beetje een slaperig strandstadje. Ja. Uh, zoals hier misschien ook wel in de winter kan gebeuren. Maar ik denk wel wat minder Polen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, die, die sfeer had wel wat. Het was bepaalde ja. rust. En dan ochtends een strandwandeling maken. En dan daarna meteen uh, lekker, lekker aan de bak. Ja, ik vertel je toch nog iets over het contrastrijke hier in dit dorp. Ik bedoel, vorige week. Nou, dat heb je geweten. Afgelopen Zeker. weekend. Hè? Dus het, uh, het hele grote evenement met twintig dure dinky toys die we ergens op een circuit uh, naast. Dat, uh, dat is dan uh, het hele verhaal. En uh, ik dacht op een zaterdag bij midden in dat weekend, ik ga eens even het strand op. Was een beetje uh, toch niet al te best weer. Uh, stond het strevig brisje En vervolgens zag ik een paar meeuwen in de branding op, op dat water ergens. En het uh, kon zo uh, voortgaan uh, als de hoes die we kennen van Neil Diamond. Jonathan's <lacht> Livingstone Seagull of iets dergelijks. Daar deed het mij aan denken. En dat was midden in het uh, idiote weekend wat Formule 1 Dutch Grand Prix heet. Uh, dus dat vond ik ook nog wel iets hebben. Uh, ja, dan zeker. natuurlijk even die vraag uh, van waar gaan je liedjes over? Want dat, uh, dat moest ik ook hier even vasthouden. Dat, ja, dat, nee, dat, dat zeker. Heb je is. lang moeten vasthouden? Ja, ja dat maakt, niet <laughs> dat maakt niet uit. Maar vertel. Uh, ja, mijn liedjes zijn echt een soort van... mijn verwerkingen in mijn hoofd. Dus mm. het is heel vaak uh, dingen die ik zie... of dingen die ik meemaak. Maar ook voornamelijk die ik gewoon... Uh, ik ben echt een observeerder. Dus ik kijk heel erg rond. Ik hou ook heel veel inspiratie uit gewoon mensen. Ja. Dus ergens in een, uh, een terrasje zitten... en gewoon een beetje bespieden. Dus als je bij mij in de buurt komt op het terras... pas op. Oh. Straks uh, <laughs> gaat er een zong over jou. Ja. Nee, grapje. Ja. Um, maar um, ja, het, het gaat eigenlijk ook vooral over, denk ik... voornamelijk het thema wat voornamelijk uh, langskomt... is gewoon het, het thuisvoelen. Zowel in jezelf als op een specifieke plek. Zoals bij iemand anders. Hmm. De verschillende aspecten bij het zoeken van het thuis... en hoe die ook kan veranderen. Ja, Nog één vraag voordat ik weer een uh, nummertje laat horen. Want je hebt het over thuis... Nou, ben jij hier, uh, even kijken, want dit is de vierde keer dat je hier uh, bent. Ja, ik geloof het, ja. ja uh, wat, wat, wat doet het dan hier als jij hier binnenkomt? <laughs> uh, want ja, uh, je bent uh, nu zo langzamerhand ook voor de vier... Ja, als je, als je vier keer bent geweest, dan, uh, dan moet er toch wel iets uh, uh, zeggen van... nou, dan kom ik wel, ook wel uh, graag bij die jongens uh, hier uh, over de vloer. Ja, nee, het is gewoon altijd gezellig. Uh... Ja, ja. Ah. Eigenlijk keer, moet ik de vraag altijd als laatste stellen, maar die ja, komt, hij, nu, komt, hij, nu, komt, hij komt hij nu iets uh, in. Ja, eerder. nee, nee maar het, het voelt ook heel erg. Uh, gewoon vertrouwd. Alleen dit keer meer camera's. Uh. Ja. Ja, nou ja, dat is ja. een beetje een, uh, nou ja, uit, de een uh, uit de hand gelopen hobby van uh, de heer Marcus van Dam. Dus ik dacht op een gegeven moment: we pakken een paar camera's uh, erbij. Nou, dat is superleuk, toch? Ja, ja, buiten de uitzending om uh, ga ik er nog <laughs> iets uh, meer over vertellen. Nou ja, dat kan ook straks uh, in de uitzending. Maar we uh, gaan nog even één nummer uh, laten horen. En dan mag je uh, ja, de volgende twee nummers uh, laten horen. Eerst uh, Seb Adams, de winnaar van de 035 popprijs met zijn nieuwe single More Than You Know. found your Nintendo DS in the back of my closet. It is memories attached that I thought... More than you. More than you know you started it. You know. En dat was hem, More Than You Know. Hij heeft ook in de uitzending verteld van... ja jongens, als ik een liedje maak... dan hoef ik hem toch niet met allerlei opsmuk... met nog weer eens een extra refreintje of wat dan ook tussendoor. Als dit het is, dan is het in twee minuten klaar. En daar heeft hij alles mee verteld. More Than You Know uh, van Seb Adams. Het is uh, zover. We gaan naar het tweede blokje van twee met Lisette Aviva. Want die is vandaag in de studio. En het tweede blokje begint met het nummer Stutter and Stumbling. dirty nails where the weeds stay tense. Your bows, bow fingers, tell me where to go. You love my weak spot, yeah, you love it so. My words are always on the run, racing through my veins. What's left unsaid says it all What's left unsaid says it all Oh, what's left on unsaid says it all Shake and shiver. I can't believe. Het is een liedje waar ik ademloos heb naar zitten luisteren. Dus uh, ja, het is, ja, het is echt een heel mooi liedje. Er zitten prachtige metaforen zitten erin. En het zegt iets over wat al hier aan deze tafel is Zeker. besproken. Dus als mensen goed op zitten te letten... dan is dat eigenlijk ook een beetje het, uh, de strekking van dit uh, verhaal. Dus dat um, was Stutter and Stumbling. Nu het tweede nummer van dit blokje van twee... En dat is Hunters en Ally Yes, Dat was hem, Hunters Alley. Uh, we gaan even afwijken van het uh, protocol. Want normaal gesproken zijn het allemaal Noord-Hollandse releases. Maar ja, op een gegeven moment komt dan toch iemand voorbij... waar de showcase in 2018 uh, hier in deze studio uh, werd gehouden. Daar zat uh, Lisette ook in. Maar daar zat ook iemand anders in. En dat is het lied van deze man hier achter deze knoppen... die hier ook uh, dit aan elkaar staat te praten. En dat is de ene heer... T.B. Florissen. En die had op een gegeven moment bedacht... alles moet je opruimen en je voelt je dan ineens een andere man. A different man. zijn ze toch aardig op een beetje op de rock klassiekers en een beetje rock achtig Deze Days of Sway met het nieuwe nummer Dawn. Tenminste, dat hebben ze de afgelopen maand uitgebracht. Daarvoor een beetje een vreemde eend in de bijt, want die komt uit meer uit de regio Rotterdam. Maar goed, het is een live lied van me en hij was ook hier bij die showcase in 2018 te gast op het moment dat hier onze dame vandaag, Lisette Viva hier ook was. Dus en het is een beetje mijn lijflied. A Different Man van de heer Thomas Florissen. Voor Intimi TB Florissen. Nog eentje En dat is A Very Short Story van de heer Peijen en Bond. En die gaat het opvullen tot aan het nieuws van... Uh, 9 uur. I loved you then. On the rooftops of Italy. Searchlight epiphany Making love on the balcony With nothing to lose Our luck it changed Right after the armistice Letters and letters Of love proclamations That I just can't forget